11 uur, net wel met het NOS-journaal. De Amerikaanse en de Britse marine hebben voor de kust van Libië... meer dan 100 kruisraketten afgeschoten. Doel was het Libische afweergeschut op 20 plaatsen... vooral rond Tripoli en Misrata. Volgens de Libische Staatstv worden burgerdoelen in de hoofdstad Tripoli... door westerse strijdkrachten onder vuur genomen. In Tripoli hebben aanhangers van Gaddafi een menselijk schild gevormd... rond het militaire complex waar hun leider zou zitten... Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn de luchtaanvallen het werk van een coalitie van vijf landen. De VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. De operatie wordt Odyssey Dawn genoemd. De internationale gemeenschap besloot vanmiddag in Parijs tot militair ingrijpen tegen het regime van kolonel Gaddafi. Franse straaljagers namen aan het eind van de middag een aantal Libische militaire voertuigen onder vuur. De Franse regering gaat ervan uit dat de acties tegen Libië de komende dagen doorgaan. Volgens minister Juppé van Buitenlandse Zaken moet Gaddafi zich houden aan de resolutie die donderdag door de Veiligheidsraad is aangenomen. President Obama heeft gezegd dat de VS een beperkte actie tegen Libië wil voeren. Tijdens een bezoek aan Brazilië zei Obama dat deze uitkomst door niemand gewenst is, maar kolonel Gaddafi heeft volgens hem de internationale gemeenschap geen keus gelaten. Hij zei ook dat de VS zich bewust is van de risico's van militair ingrijpen. Bij de actie tegen Libië hebben Frankrijk en Groot-Brittannië het voortouw genomen. De Britse premier Cameron noemde het ingrijpen noodzakelijk, wettig en rechtvaardig. Rusland betreurt de militaire acties. In de VN-veiligheidsraad was Rusland een van de leden die zich onthielden van stemming over de VN-resolutie over Libië. Voor zover bekend zijn er op dit moment nog twintig Nederlanders in Libië. In de hoofdstad Tripoli zitten er zeventien en in Benghazi drie. Eerder deze week werd hen aangeraden om het land te verlaten, maar ze wilden liever blijven, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of het hen nu nog lukt om weg te komen is de vraag. Met de twintig Nederlanders is wel dagelijks contact vanuit Den Haag. In Libië zelf is de Nederlandse ambassade gesloten en ook de ambassadeur in Tripoli is teruggehaald.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 Deze week waren er een paar demonstraties in de Gazastrook van Palestijnen die verzoening willen tussen Hamas en premier Abbas, die het voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaan-oever. Hamas trad hard op tegen de demonstranten en ook tegen journalisten die er verslag van deden, onder meer van de persbureaus AP en Reuters.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 Gisteren en vandaag waren daar in totaal 350.000 mensen mee bezig. En dat was een record. Volgens het Oranje Fonds, dat de actie elk jaar organiseert, is alles goed verlopen. Dit jaar waren er voor het eerst ook vrijwilligers actief op Bonaire. Daar waren 500 mensen in touw. Dan voetbal, het degradatieduel in de eredivisie tussen VVV Venlo en Willem II heeft geen winnaar opgeleverd, het bleef 0-0. Groningen won de uitwedstrijd in Breda van NAC met 1-0 en Heracles was thuis te sterk voor Heerenveen, het werd in Almelo 4-2. En NEC versloeg thuis de Graafschap met 1-0. Het weer, het is vrijwel onbewolkt, vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen en kunnen er mistbanken ontstaan. Morgen overdag droog en vrij zonnig. Het wordt 10 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Volgende week loopt de temperatuur nog wat op en het wordt dan nog zonniger. Dit was het NOS Journaal. Mijn klanten gaan voor prijs en kwaliteit. Ik ook. Ik ben ondernemer. En daarom heeft UPC altijd razendsnel internet... plus telefonie en televisie voor maar 42,50 per maand exclusief BTW. Stap nu over naar UPC Alles In één Zakelijk. Kijk voor meer informatie en beschikbaarheid op upc.nl. zakelijk Wist u dat Nuon en Essent vervuilende kolencentrales willen bouwen aan de Waddenzee? Gelukkig heeft Greenpeace goed nieuws voor klanten van Nuon en Essent. U kunt nu de stekker eruit trekken. Stap over naar een echt groene energieleverancier. Dat gaat heel makkelijk via xswitch.nu en het is vaak nog voordeliger ook. Tijd om te switchen. www.xswitch.nu. De grote is met rechte bijnaam voor de 8e symfonie van Schubert. Een weldadig en blijmoedig werk van eindeloze schoonheid. Kom luisteren naar het Nederlands Philharmonisch Orkest in het concertgebouw. 26 en 29 maart. Stel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. Zijn laatste glas in steen. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Goedenavond. Gaddafi liet vandaag aan de wereld weten dat mannen, vrouwen, ja, zelfs kinderen bereid zijn voor hem te sterven. Vooral dat van die kinderen. Dat valt niet zo lekker in de beschaafde wereld. De kolonel had net zo goed meteen kunnen zeggen dat hij groot fan is van A. Hitler. Aretha Franklin was dat met Don't Play That Song, niet uit 1970. Welkom bij Met het Oog op Morgen. Op deze zaterdag het begin van wat nu al de slag om Libië wordt genoemd. Vanmiddag om tien voor vier begon de militaire actie van de internationale gemeenschap tegen Libië... die officieel de naam draagt Odyssey Dawn. En het komende uur praat ik met vier gasten over de laatste ontwikkelingen... en de mogelijke consequenties die die kunnen hebben... In de studio althans, hij is onderweg midden deskundige Bertus Hendricks van Klingendaal. Hij is net terug uit in Tunesië en we hopen hem zo te kunnen begroeten. En hier zit alvast wel Mohamed Katal. Hij vluchtte 13 jaar geleden uit Libië, is Libisch activist en afkomstig uit de belegerde stad Benghazi. In Den Haag zit Joris Verhoeven, oud-minister van Defensie... en in Leiden defensiedeskundige Co Ko Kolijn. Ook zo hopelijk contact met verslaggever Arnold Karskens... en die zit in Tripoli land, zogezegd, waar de eerste raketinslagen zijn gemeld. En ook contacten met Mustafa Oekbi in Tobruk, het uiterste oosten van Libië... waar nu juist rijkhalsend wordt uitgekeken naar internationale actie. En maar liefst twee nieuwsoverzichten dit keer. De eerste geheel gewijd aan Libië. Zaterdag 19 maart. CNN is able to confirm now that the U.S. has actually launched its first missiles against Libya. Die internationale gemeinschaft macht ernst. Ja, zo klinkt vooralsnog Odyssey Dawn, de internationale terechtwijzing aan het adres van de Libische leider Gaddafi. Er worden straaljagers gebruikt en kruisraketten afgevuurd. Earlier this afternoon over 110 Tomahawk cruise missiles fired from both U.S. and British ships and submarines... Meer dan 20 air and other air Volgens een woordvoerder van de libische regering zijn bij de aanval ook burgerdoelen geraakt. We kunnen niet anders, moet de internationale gemeenschap gedacht hebben, omdat kolonel Qaddafi een resolutie van de veiligheidsraad aan zijn laars lapt. Even yesterday the international community offered Muammar Gaddafi the opportunity to pursue an immediate ceasefire. He has ignored that opportunity. His attacks on his own people have continued. Daar klopt helemaal niets van, zegt een woordvoerder van Gaddafi. This barbaric aggression against the Libyan people comes while we have announced the ceasefire against Armed Toch was er vandaag nog geweld tegen het volk, onder andere in het opstandelingenbolwerk Benghazi. Gisteren nog had Libië gezegd dat het zich neerlegt bij de resolutie van de VN-veiligheidsraad en dat het een staakt het vuren zou respecteren. Maar vandaag spreekt de libische leider Gaddafi andere taal. This is injustice. It's a clear aggression. Benghazi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 Vanmorgen vroeg, terwijl er in de omgeving van Benghazi zwaar werd gebombardeerd, konden inwoners en journalisten dit gevechtsvliegtuig zien dat boven de stad vloog. Opeens is er een lichtflits en het toestel duikt naar beneden. Intussen heeft het vuur gevat. Als het vliegtuig de grond raakt, stijgt er een rookpluim op. Ik zie de rookmogen opstijgen. Hij werd geraakt door iets. Recht voor mijn neus, in een rechte lijn. Je hoort mensen op tuteren. Allah Akbar, God is groot, de vreugde is van korte duur. Het blijkt uiteindelijk te gaan om een van de toestellen die de rebellen juist zelf hadden veroverd. Met deze gebeurtenissen op het netvlies kwamen wereldleiders bij elkaar in Parijs om maatregelen te nemen. Al na een paar uur was er een aanvalsplan. C'est pourquoi un accord avec nos partenaires, nos forces aériennes, s'opposeront à toute agression des avions du colonel Qaddafi contre la population de Benghazi. He has lied to the international community. He has promised ceasefire. He has broken that ceasefire. He continues to brutalize his own people. And so the time for action has come. Ik denk dat de stap van een resolutie aannemen van de Verenigde Naties naar het ook daadwerkelijk handhaven van die resolutie ook zo nodig met militaire middelen echt een, een volgende stap is in het proces waar ook van Gaddafi <coughs> zal zien dat hij daar niet tegen op kan. En onze is clear. The people of Libya must be protected. En in de absence van is Dat was de Amerikaanse president Obama. Frankrijk heeft het voortouw genomen met de acties. Dat weten ook opstandelingen in Libië. die blij zijn met de aanvallen op Gaddafi. Gejuich op straat en onveilige situaties wisselen elkaar in hoog tempo af. Ik ga het gesprek nu afronden, want ik klim door een raam naar binnen en ik zoek veiligheid. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Dat was Agnes Obel, Deense zangeres met Riverside. Libië. Een ooglang de slag om Libië zoals die nu, as we speak, aan de gang is. Aan de telefoon Arnold Karskens, oorlogsverslaggever van dagblad De Pers. Hij zit in de hoofdstad van Libië, Tripoli. Arnold, we krijgen hier berichten binnen dat er meer dan 100 Amerikaanse kruisraketten zijn afgeschoten richting het westen van Libië. Heb jij iets van die, die raketten gezien? Nee, ik heb er helemaal niks van gezien. Ik heb ze ook niet horen inslaan. Nee. Dat kan gekomen zijn omdat ik net in die uren bij een, een grote, zeer luidruchtige bijeenkomst was. Eh, die bij het paleis van, van Saddam Hussein, wat ook al eerder is gebombardeerd. gaat het huis sympathisanten zich verzameld. Waarom van Saddam Hussein, zei je? Dus... Je zei maar, van Kadhafi, van hè? Ja, ja, ja ik ja, kan, kan al die dictaties tegenwoordig. Ja, elkaar, nee, sorry, ik snap het. Niet Dit is Tripoli, ja, ik, Libia. We kwamen weer in 2003. Hey, uh, maar die maken zoveel kawala's om, om de hoek waarin ingeslagen dat ik waarschijnlijk niet eens gehoord. Dus uh, nou ja, de sfeer zat er goed in. Uh, uh, de, de staten die, die reden weer vol met, uh, met, met auto's, met vlaggende mensen en, en, en toeterend en uh, roepend en dergelijke. Dat is achter Saramosein. Of, uh, <lacht> ik heb verstonden. sorry hoor. Uh, en, uh, een zeer vermoeiende dag van mij geweest. En... Uh, nou ja, ze, ze, ze zijn bereid om te sterven voor, uh, voor de grote broederleider. En is dat, dus, uh, waarom ja. is dat? Dat ze bereid zijn om te sterven? Is? Nou ja, ik, ik, daarom hou ik misschien op een gegeven moment ook wel. een uh, dat uh, er een beetje bij. Want ik was toen ook in 2003 bij het uitbreken bij die oorlog. En de mensen wilden, wilden het toen ook niet realiseren dat er een oorlog gaande was. Het is ook een soort verdringingsmechanisme. Kijk, er zijn natuurlijk zware inslagen geweest. Het zal ooit nog maar erger worden, natuurlijk. Hè. en De winkels waren al open. Je merkt in principe nog eigenlijk niks van hier in Tripoli zelf. Dus uh, ja, tegen een beter weten in uh, gaan ze maar een beetje feesten. Maar ja, goed, ik, ik neem aan dat over een paar dagen. dat uh, ja, de, de klap toch wel komt hoor. Want het is wel duidelijk, op. toch, lijkt me dat ook voor de inwoners van Tripoli. dat die uh, Franse toestellen aanvankelijk als eerste begonnen met die militaire interventie. Hoe wordt daarop gereageerd? Weten ze dat? Ja, ja, ja, ja. Nee, ze, want ik liep er niet mee naar het naar paleis toe van, van Gaddafi. En, uh, nou ja, ze, Amerika is niks, en Frankrijk is niks en, en Engeland is niks. Dat ze dus, eigenlijk wel in je oren natuurlijk. Dus ze weten wel een beetje voor, uh, waar, waar het kwaad vandaan komt. Hoe is Dat uh, dat geweldadig ja. tegen mij waren of zo, hoor. dus uh, dat viel allemaal nog wel mee. Dat was zeer, zeer, zeer netjes, dus uh, daar heb ik absoluut klopt, niet helemaal geen klagen over. Maar goed, het de Westen, de Westen is natuurlijk wel een beetje rond. Ja, ze kijken nu naar hun Arabische broeders, die natuurlijk uh, ook uh, achter het besluit uh, staan van de Veiligheidsraad. En uh, ja, nou ja, ze, ze, ze willen die nog eigenlijk niet lopen dat de oorlog bezig is. en En ja, daarna komt dus ja, de grote twijfel, die misschien al een beetje ingeslopen is, van ja, gaat het allemaal wel goed? Kijk eens dus hier in Tripoli, uh, ja, Kheddafi toch vrij veel steun. En, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat moet hij dan ook al vast zien te houden, want ja, in de andere grote steden uh, brokkelt het wel heel erg snel af natuurlijk. Ja. Die, uh, ja, het is niet alleen nauw en overwijs hoor, maar het is natuurlijk ook dat, dat uh, de troepen van, uh, van Gaddafi zich uit die steden moeten uh, terugtrekken die uh, hij net veroverd heeft. Wat ga je morgen doen, Arnold? Wat is je plan? Nou, uh, ik... Was er was eigenlijk al vannacht beloofd, maar dat is natuurlijk niet doorgaan, konden ik kon niet afhanceren naar de plekken te gaan waar die inslagen zijn geweest, naar, de, naar het ziekenhuis waar de, de burgergewonden zijn, zouden liggen. Er zijn dus burgergewonden gevallen en, en er was een, een vertegenwoordiger van de regering was ook al een beetje boos om die zei van ja, hè, Obama, de Veiligheidsraad, die zei van ja, we gaan erheen om de behoorting te beschermen. Daarom vallen we aan. En zeg ze: zeg kijk kijkers in ieder geval toch die burgerslachtoffer onder ons. Hè? Heb je daar ook bewijs van gezien, Arnold? Nee, we hebben nog geen nee, nee. Nee. Daarom wil ik morgen ook zo naar het ziekenhuis ja. gaan. En uh, ja, dus, uh, er wordt natuurlijk heel veel uh, uh, gelogen. En er is natuurlijk heel veel sprake hand hier bij deze oorlog. Dus ja, dat dus moet laten zien. Maar nou ja, dan uh, zal ik het eventueel morgenavond om 160 uur. Dan komen wij bij je terug. Arnold kerskens in dankjewel. Verder met onze correspondent Mustafa Oekbi in Tobruk, in het oosten van Libië. Mustafa, wat hoor en zie jij nu van die uh, militaire interventie? Nou, wij uh, zien in ieder geval niet erg veel van hier in uh, Tobruk. Behalve wel de blijdschap en de, de oplossing bij de opstandelingen. Die natuurlijk eigenlijk al de hele avond uh, uh, bezig zijn met het schieten in de, in de lucht om. Uh, ...om hun blijdschap te tonen over die interventie door het westen. Dat is toch wel iets waar ze heel lang op hebben gehoopt. En eh, dat kwam maar niet. En ze hadden eigenlijk de moed al verloren. Juist ook op het moment dat Gaddafi aan de rand van Benghazi stond... ...met zijn troepen en met die artilleriebeschittingen begonnen. En daar had ik ook vanochtend heb je dat, heb ik mee gemaakt. En toen sloeg de paniek in. En toen werd er eigenlijk heel erg woedend gereageerd op het westen. Waarom het westen maar niet... Uh, ingrepen, ondanks die resolutie die men zo uh, nou ja, standvastig had uh, aangenomen. Maar daar, is er dan nu gewoon sprake uh, van feest naak. daar? Is er nu sprake van vreugde? Ja, er is absoluut sprake van vreugde. En uh, nou, Wat wij dus op dit moment begrepen hebben, is dat. Nou, het schijnt dat er ook uh, aan de rand, nou ja, niet je aan de rand van Toebroek, maar. op een 30 kilometer afstand kadhafi uh, uh, troepen zouden. Uh, ...zouden zijn, maar die zouden niet meer opklukken omdat ze bang zijn dat, die, dat ze wellicht vanuit de lucht uh, zouden worden geschoten door, uh, uh, nou ja, door, uh, door, uh, door het uh, Dus kennelijk heeft uh, die dreiging uh, uh, en dat optreden door Frankrijk in het begin... ...en de Amerikaanse kruisraketten die uh, vanavond zijn afgevuurd... ...dat het is waarschijnlijk ook doorgedrongen naar het front, althans bij... Die troepen van Kad die durven dus gewoon opmars niet door te zetten. Ja, je bent vandaag vanuit Benghazi naar Tobruk uh, gereisd. Wat heb je gezien onderweg? Nou, een enorme paniek uh, bij, uh, bij de Libiërs. Uh, en vooral natuurlijk de inwoners van Benghazi. Die hadden een verschrikkelijke nacht meegemaakt van uh, artilleriebeschikkingen. En dat hield er niet op, dat gingen we vroeg in de ochtend al alleen maar door. En toen gingen we samen op de vlucht. Werkelijk uh, en de mensen. Uh, uh, Pakten hun uh, auto's uh, voet uh, met spullen. Uh, vrouwen, uh, oude mannen, iedereen uh, die over vervoer beschikte, ging richting uh, verder in het oosten, althans richting het oosten, uh, richting uh, Torbroek, richting uh, uh, Darmag. En, en, en ook was, uh, velen zullen ook uh, geprobeerd hebben richting de Egyptische grens te gaan, omdat daar toch veel veiliger zijn. Omdat men toch nog vreest dat men in Toebroek. Uh, op uh, nou ja, de troepen van Kadhafi kan stuiten. Dus men is eigenlijk richting de grens met Egypte vertrokken uit die paniek vanwege die, ja, die bombardementen en, uh, en die opmars van uh, de Libische uh, Dat snap uh, troepen. Snap ik. Moest even. wat ga jij morgen doen? Even kort nog. Nou ja, we gaan ons in ieder geval oriënteren van uh, of we uh, toch even terug gaan richting uh, Benghazi. Ook omdat nu toch die actie van, uh, van het westen uh, is geweest en om te kijken hoe uh, nu daar de stand van zaken is. Ja. Waarschijnlijk morgen weer contact. Moesha Oekbi van het Topbroek, dankjewel. In de studio zit Mohamed Katal, 13 jaar geleden uit Libië gevlucht. Uh, u bent afkomstig uit Benghazi. Heeft u vandaag nog contact kunnen hebben met uw familieleden, kennissen en vrienden? Nee, helaas. Veel geprobeerd, maar niet gelukt. Dus u weet eigenlijk ook niks van de stemming, hoe dat daar gaat in Benghazi? Nee, helaas nee, niet. Ik mag me ergens zorgen doen. U was ja. vandaag de hele dag bij ons op de NOS-redactie en heeft alles gevolgd. Uh, het lijkt me buitengewoon vervreemd, want u ziet natuurlijk delen van de stad waar u hebt gewoond, waar uw familie nog steeds woont. Ja, de, Hoe is dat? Ja, dat, dat komt echt, echt uh, vervelend over. Gevoel van, uh, van machteloosheid, uh, frustratie. En hebt u nog iets herkend van de stad, die beelden? Ja, zeker. Ik was daar uh, de afgelopen kerstvakantie. Uh, maar als je de beelden van vandaag ziet, heeft heel veel uh, plekken. Gewoon stuk gemaakt, letterlijk en figuurlijk, van Benghazi. U ziet gewoon de verwoeste plekken, ja. herkent u? Ja, ja, ja, zeker. Hebt u nog familie die daar woont? In Benghazi? Allemaal. Ik ben de enige die hier woont, van ja. de familie. Bertus Hendricks, toch aangekomen hier. Uh, even klein op onthouden, maar toch uh, gekomen. Bertus, uh, eerder vandaag viel een Libisch vliegtuig uit de lucht. En het is volgens mij toch echt een oppositievliegtuig. Dus van de oppositie zelf, die door Friendly Fire, zoals dat heet, ja. geraakt is. Dat is nu toch wel helemaal zeker. Ja, ja, dat van alle kanten wordt dat bevestigd. Ja. Maar het is een beetje een uh, illustratie van uh, hoe uh, de coördinatie en de militaire uh, uh, uh, voorbereiding aan de opstallingen kan natuurlijk allemaal een kwestie van improvisatie is. Uh, dat, dat is ook de reden waarom ze zo snel door de troepen van Gaddafi weer zijn teruggeslagen. En dit is dan van de laatste uh, treurige illustratie. Het is te hopen dat het uh, ook uh, inderdaad de allerlaatste blijft. Ja, in Leiden zit Cocolijn. Goedenavond, een functionaris bij het Amerikaanse ministerie van Defensie, we hebben het net gehoord, heeft de naam uh, Odyssey Dawn uh, gekregen, deze operatie. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Wie, wie verzint zo'n naam? Nou, dat zou ik nou echt niet weten. En ik, ik, ik zit ook nog steeds met verwondering uh, te zoeken... eigenlijk naar de reden van, van, van deze naam. Misschien dat ik literair niet, uh, niet onderleg genoeg ben... maar ik, ik, ik vermoed dat dit een verwijzing is naar een, een titel van een boek of zo... maar ik ken hem niet. Nou ja, het, het moet Homerus zijn, maar ik snap hem ook <laughs> nog niet. Uh, ja, wat, wat, wat, nee, zover... Ik, ik heb je ja, ja, naam nee, okay. Maar <laughs> wat, wat, wat vind je het meest opmerkelijke van de aanpak van deze militaire interventie? Het leek heel loophoofd te beginnen. En dat is toch erg veranderd in de loop van de Avond. Nou, dat is, in de, ja, dat is wel bijgetrokken in de loop van de avond. Maar goed, de volgorde is toch duidelijk anders dan uh, wat exact acht jaar geleden bij het begin van uh, Iraqi Freedom gebeurde. Daar was het echt ook een, ook een media-event. We moesten op het scherm zien hoe Bach dat in brand stond en hoe shock en awe in de praktijk werden gebracht. Je kon het horen, voelen en ruiken tegelijk wat daar gebeurde en het moest vooral met veel geweld gaan. En ook een prominente Amerikaanse rol daarbij. Terwijl heel, heel nadrukkelijk nu, uh, zonder te beweren dat de Amerikanen geen rol spelen... want doen ze wel degelijk achter de schermen... Uh, heeft Obama vanuit Brazilië, veelzeggend genoeg... Uh, toch uh, een beetje de show overgelaten aan Sarkozy. Ja, zeker. Uh, wat wij begrijpen is dat, althans Libië claimt... ook een Frans gevechtsvliegtuig neergehaald hebben. Weet je daar meer van? Nee, ik weet er niks van. Maar goed, dat risico bestaat. Ik was in het begin nogal verwonderd dat de Fransen dus... Uh, eerst vanochtend kreeg ik het bericht dat er, of vanmiddag kreeg we het bericht dat twee Franse verkenningsvliegtuigen aan het cirkelen waren boven Benghazi. Toen dacht ik nou, dat is niet geheel zonder risico, want er zijn toch nog enige tientallen luchtafweerinstallaties met raketten die een bereik hebben van, van meer dan tien en sommige zelfs nog veel meer kilometers. Dus dat is niet zonder risico. Um, en die waren nog niet uitgeschakeld. En dat is het normale begin van zo'n operatie. Eerst de luchtafweer helemaal neutraliseren, air supremacy. Bevechten noemt men dat. Uh, en dat hebben ze eigenlijk pas vanavond voor het eerst gedaan. Ja, Bertels, is... weet je iets van het Frans vliegtuig? Uh, dat is... Ik heb gehoord dat uh, de Libiërs dat claimen. Ik heb ook gehoord uh, onderweg dat het uh, Franse ministerie van Defensie dat ontkent. Maar je weet, in, in de oorlog. Uh, in de... love and war. Everything's ja. fair. Ja, ja, ja. ja. Joris Verhoeven, uh, goedenavond. Goedenavond. Zijn de Galliërs nu officieel in oorlog met Libië? Niet officieel in oorlog in de zin van dat er een oorlogsverklaring is uh, afgegeven. Zij voeren de resolutie van de VN-veiligheidsraad uit... die de lidstaten machtigt alle benodigde middelen uh, te gebruiken... om uh, het aantal burgerslachtoffers in uh, Libië... als gevolg van het geweld van Gaddafi te beperken. Met uitzondering van bezettende troepen. Krijnt, het, is, ja. het is dus niet uitgesloten dat er eventueel nog grondtroepen... Uh, kunnen worden ingezet. Uh, het enige wat werd uitgesloten was bezettende troepen. En dat zou dan betekenen uh, dus geen bezettingsmacht... eventueel uh, militairen op de grond die dan ook weer vertrekken. Ja, het zou kunnen betekenen, het is nu theoretisch... dat er bijvoorbeeld luchtafweer wordt geleverd aan de opstandelingen met personeel. Niet dat iemand daarover denkt, maar ik merk het maar even op... omdat velen denken nu dat er helemaal geen personeel op de grond zou kunnen dienen. Ja, dat kan dus wel. Even praktisch, is het doel van de interventie nou om het regime van Gaddafi uit te schakelen... Het doel van de interventie is wat de Veiligheidsraadsresolutie betreft. Dus de bescherming van de Libische bevolking. Maar ik denk dat een neveneffect van de uitvoering van deze resolutie zal gaan worden. Dat er wellicht een destabilisering van het regime van Gaddafi plaatsvindt. Ik denk dat heel wat militaire leiders en uh, figuren hoog in de veiligheidsdiensten... zich achter hun oren krabben en zich nu beraden op hun toekomst. Ja. Uh, want uh, ja, zij hebben wel vele decennia een hele vreemde en vrede en corrupte dictator gediend. Uh, maar ik denk niet dat ze dat eeuwig blijven doen. De waarschijnlijk zitten ze nu op de wip. Uh, Bertus Hendricks... Um, toch de grote vraag, regime change, dat zijn ja. oude woorden. Ja, hoe voorkom je een tweede Irak? Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, ik denk uh, dat hiervoor geldt voor regime change... don't mention the war in, in faulty Towers, die bekende serie. Uh, maar voortdurend toch aan denken en dat hier geldt zo... don't mention regime change, maar volgens mij is dat echt... nu meer onvermijdelijk. Dat, wat de inzet is inmiddels zo groot aan de Franse, de Britse en Amerikaanse kant. He? De leading edge of a coalition, daar zijn vandaag de, de Pentagon-generaal. Uh, dat moet volgens mij uitlopen op regime change. Ja, Elke dat... andere issue lijkt mij... Uh, maar formeel mag het niet genoemd worden, denk ik. Ja, dat is de bedoeling ook. Anders heeft dit uh, uh, helemaal geen zin meer. Want uh, uh, wij het volk begon deze de Libiërs, opstand ja. de Libiërs in Libië begon deze opstand vreedzaam uh, met als doel uh, verwijderen van Gaddafi en zijn kinderen. Dus uh, we hopen dat dit oper deze operatie uh, daar tot leidt. Weet je... Wat ik me ook altijd afvraag, moment. Want je ziet en je hoort dus ook dat er toch heel veel mensen nog zijn die voor Gaddafi in het willen optreden. Wat, wat, er is dus ook een grote meerderheid of een, een grote minderheid die. Ja, misschien afhankelijk is van Gaddafi, daar iets in ziet. Wat moet je met die mensen dan doen? Mm, ja, ze zijn niet groot. Ze lijken zo. Ja. Uh, de meeste bevestigingen in Tripoli. Uh, kijk, zijn wat we nu zien in Tripoli... Uh, deels zijn mensen uit uh, uh, bejaardentehuizen. Uh, bejaardentehuizen? Uh, ja, weeshuizen. Uh, en ook, maar ook, leden van de rev revolutionaire commissies van Gaddafi. Uh, aanhangers en zeker hoge heren die... Uh, die, die, die uh, hun bestaan aan het bestaan van Gaddafi hebben gebonden. Maar veel zijn ze niet. De meeste bevolking van Tripoli... is echt tegen Gaddafi, maar ze kunnen echt niks doen. Weet je dat uit ervaring? Heb je uh, familie tjur, daar zitten? Tjur. in Tripoli? Ik heb een paar familieleden in Tripoli en uh, wij zijn allemaal Libiërs. En uh, dat, dat, heb, dat hebben we allemaal gezien de afgelopen weken. Ze probeerden vreedzaam de straat op te gaan... maar ze waren echt keihard aangepakt. Ja, Kokolijn... Ja. Um, hoe ver zullen die militaire acties gaan? We hebben er al even over gepraat. De tweede Irak, regime change. Wat, wat denk jij? Ja, het kan verschillende kanten uit. Uh, behalve het beschermen van de burgerbevolking... zoals Joost Voorhoeven al zei... is een ander doel van de resolutie... misschien ook wel een hoofddoel... Uh, het bereiken van een ceasefire. Sarkozy heeft vanmiddag... Uh, nog een piepkleine mogelijkheid geboden, uitgesproken... Uh, door tegen Gaddafi te zeggen, um, het is eigenlijk aan jou... als jij uh, het staakt het vuren uh, vanaf nu naleeft... dan stopt deze actie onmiddellijk en dan is het gauw afgelopen. Dus dat is een beroep op het verstand, um, voor zover aanwezig... ik denk het trouwens wel... Uh, bij Gaddafi, uh, dat hij nu zijn knopen telt en, en de handdoek in de ring gooit. Want hij moet beseffen, en anders zal iemand anders het hem wel vertellen... dat hij uiteindelijk toch deze slag niet kan winnen. Dan is het een kwestie van dagen. En dan, dan moet je dus, dus eigenlijk hopen op uh, mensen die ook overlopen... uit zijn omgeving, uit zijn kring. Ja, ja. ja. Um, nou zeker, maar goed, volhardt hij en is hij toch uh, uh, zo, zo uh, ja, uh, de, de, de, gesteld op zijn eer dat hij zich doodvecht, letterlijk misschien zelfs. Dan, dan zal het langer duren. Joris Verhoeven. We hebben net tijdens Servië, als ik nog heel even... Ja, natuurlijk. Ja, een tuurlijk, vergelijkbare ja. operatie toch, Allied Force, Kosovo. Ja. Uh, hebben we toch ook gedacht dat dat gewoon heel snel gaat, zo'n zo luchtactie. Maar we hebben toen, uh, ik meen wel drie maanden, eigenlijk zitten wachten. En de roep om inderdaad grondtroepen werd toen zo groot... dat er nog bijna van kwam ook. Maar toen duurde het drie maanden voordat het ook zwakke Servische leger... Uh, misschien wel enigszins vergelijkbaar met de Libische kracht... Uh, dat, dat uh, uh, voordat de uh, losse fiets door de knieën ging. Dus we kunnen nog helemaal geen prognose stellen. Uh, Joris Verhoeven, um, heeft Gaddafi, want dat is natuurlijk toch de vraag... het staakt het vuren echt geschonden. Is dat duidelijk, is dat clear? Ja, um, hij heeft uh, via zijn minister van Buitenlandse Zaken laten zeggen... Uh, dat uh, men een staakt het vuur in acht zou nemen na de Veiligheidsraadresolutie. Maar in minstens drie uh, grote steden uh, zijn uh, vanaf de uh, late avond gisteren... tot uh, vandaag in de middag uh, door zijn militaire gevechten gevoerd. Um, daar uh, kwam de hele dag uh, nieuws over... Uh, uit uh, Libië. Dus hij heeft het inderdaad geschonden. Ja, Bertus Hendricks, we uh, zaten hier vandaag op de redactie. Um, het is allemaal ontzettend onduidelijk. Er gingen hier uh, ook stemmen op dat het misschien een vooropgezette actie van opstandelingen zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat, dat, uh, de, uh, het idee om die coalitie in beweging te brengen... om zo een militaire interventie uit te lokken. Het is een nare cynische gedachte, maar is die onzinnig? Ik, ik begrijp eerlijk gezegd, niet helemaal... Uh, wat, wat zou dat... Nou, er, er, er werd een vliegtuig neergeschoten... Ja, ja. die uiteindelijk bleek van eigen makladeur te zijn. Ja. Uh, er waren gevechten in Benghazi. Misschien zijn die gesimuleerd. Dat weet je niet. Is, is het een onmogelijkheid wat ik vraag? Nee, uh, de, nee Ik denk eerder dat dat vliegtuig meer moet worden geschreven... op het konto van diezelfde militaire uh, uh, amateurisme... wat uh, we eerder gezien hebben. Uh, nee, ik denk eerder dat het uh, uh, duidelijk was dat Frank... En uh, Engeland, uh, gesteund door de besluit van de Veiligheidsraad en de Arabische Liga, uh, de, de noodzaak zagen om hier in te grijpen. Uh, die VN-resolutie gaat ook ontzettend ver. Die, die, veel gaat, ver, die gaat veel meer dan dat vliegverbod. Ja. Uh, Navale, uh, een, een, een, een blokkade voor de kust, zelfs een vliegverbod. Uh, men, men mag inspecties doen op de Hoge Zee. Uh, vervolgens uh, al de financiële uh, sancties worden aangescherpt. Dus dat betekent gewoon uh, dat uh, voor Gaddafi de, de inzet hoog is, maar ook voor uh, de coalitie die nu tegen hem uh, optreedt. En Sarkozy zei vanmiddag uh, dat uh, de optreden tegen de burgerbevolking, dat betekent ook dat zijn die de, de laatste weken zijn opgetreden tegen die bevolking, dat die dat moet ongedaan maken. Dus terug moeten trekken uit uh, Raslanouf, uit Brega uh, en al die andere Ajdaabia, waar uh, eerder de, de opstandelingen waren. Dus uh, ik denk dat de, de inzet, is, zoals ik eerder zei, zo hoog is, uh, dat uh, de, de geallieerden, uh, een zeer gedifferentieerde coalitie met de uh, Arabische landen erbij, die kunnen niet meer terug. Want een, een, een, een verlies van deze krachtmeting... Eh, dat zou ons opzadelen met een, een rookregime, Zo'n zo schrukken staat aan de, de, de, de zuidelijke oever van de Middellandse Zee... waar voor de, de stabiliteit van de, de hele Middellandse Zee... zulke dreigingen zouden uitgaan. Eh, dat kan niet. Bahamert uh, katal. De interventie is nu begonnen. Ik denk dat u er blij mee bent dat het gebeurt. Kijk, in de derde instantie vindt niemand... Nee. Interventie op je eigen land, goed. Maar uh, er was noodzakelijk. En ik ben blij dat dat begonnen is, ondanks dat het te laat is. Maar beter te laat dan nooit. Maar wat, wat is het effect wat u hoopt dat er gebeurt? Uh, militaire operatie op zich geeft niet zoveel lid in dit geval. Uh, want uh, onze doel, ons doel dat Gaddafi weg is. Dus wij moeten onder deze dekking van onze buitenlandse bondgenoten... gewoon blijven oprukken naar Tripoli Vreedzaam in derde instantie. Uh, mocht Gaddafi gewelddadig op ons reageren, en zo is hij... dan is het ook reden om deze militaire operatie door te zetten. Geeft hij het op, dan is dat onze bedoeling dat het uh, vreedzaam afloopt. Dus de vreedzame oprukking naar Tripoli moet doorgaan. Dat is één, twee. Ik, ik, ik, ik zeg het meerdere malen, altijd uh, hamer erop... Uh, de, de, de internationale de VN moet... De uh, nationale Libische overgangsraad erkennen. Want we hebben nog nu niemand die ons gaat, kan, kan vertegenwoordigen. Alleen Frankrijk heeft. Uh... Alleen Frankrijk. We hebben niemand die onze, onze belangen kan, kan behartigen. Uh, er is heel veel geld uh, van ons gestolen door Gaddafi en, en dat is bevroren overal. En alleen in de Amerikaanse banken heeft Gaddafi van ons gestolen 31 miljard. Als. De, de overgangsraad de erkenning krijgt... kan hij dat geld gebruiken voor uh, wapens, voor medische hulp... voor allerlei goede dingen voor, uh, voor de bevolking. Bert Hendricks, ik zie je knikken en ik heb ook meteen een vraag. Want uh, nu zijn er uh, vijf landen betrokken, hè, de Verenigde Staten... Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada ook en Italië. Maar de participatie van de Arabische wereld... Qatar, Jordanië en Marokko waren aanwezig in Parijs. Mm -hmm. Waren dat ook niet een beetje de excuus Arabieren? Ik Denk het wel een beetje. Maar ik kom net terug uit Tunesië, ja? eh, waarvan je zou denken, nou ja, dat is ook heel belangrijk. Maar eh, daar eh, is het wel duidelijk dat Tunesië eh, zich niet kan permitteren om, om mee te doen, behalve dan in, door zijn stem in de Arabische Liga. Want? Omdat het is een buurland is. De, de grens tussen Tunesië en Libië is heel uh, de, poreus. En uh, Gaddafi vindt in het verleden ook al een paar problemen veroorzaakt in, in Tunesië. Dus de, de dreiging uh, van uh, Gaddafi op, in, op Tunesië, terwijl die op dit moment wel andere problemen. Aan hun hoofd hebben, is zodanig groot dat de Tunesiërs vooral zich lekker willen wegduiken. Die moeten... je, je denkt ook hetzelfde van Egypte, de twee landen die ja. net bevrijd zijn, ja. dus je verwacht in ieder geval op, op zijn minst de morele steun van die twee landen. Nou, ik denk dat die morele steun uh, voor, uh, vanuit Egypte er ook wel is. En zeker ook vanuit Tunesië. Maar uh, kijk, zeker, kijk, Egypte is, een, is een, uh, een maatje te groot voor Gaddafi om aan te pakken. Maar Tunesië, dat is een, een, een klein land. En uh, uh, daar, uh, daar is men echt bang voor wat een, een, uh, een losgeslagen Gaddafi in zijn frustratie eventueel zou kunnen doen. Dus daar zal men lippendienst bewijzen. Maar verwachten dat anderen uh, de, de, de, het zware werk opknappen. knappen. Maar het is ook niet zo belangrijk. Want kijk, het, het feit dat de Arabische Liga deze heeft ondersteund, dat er een zichtbare participatie is eh, van de eh, Arabische staten, dat is, ook, dat is op het symbolische vlak op dit moment voldoende om het niet een westerse agressie jegens een moslimland te laten zijn zoals Gaddafi dat nu natuurlijk op alle mogelijke manieren naar voren probeert te brengen. Meneer Voorhoeven, we zijn inderdaad die drie landen die vandaag in Parijs waren, dus Jordanië, Qatar en Marokko. Is dat inderdaad voldoende om duidelijk te maken aan de wereld, het is niet alleen een westerse actie? Politiek zeker, want het is de Arabische Liga die om een vliegverbod heeft gevraagd. Ook de Afrikaanse Unie heeft zich zeer kritisch jegens Gaddafi opgesteld. We moeten ook er zelf vanuit Europa en Noord-Amerika niet aan bijdragen... dat nu een scheef beeld ontstaat dat dit een NAVO-actie tegen Gaddafi is. Het is een actie van de Veiligheidsraad en de leden van de Verenigde Naties... Uh, om de bevolking van Libië te helpen beschermen. We moeten vooral zo houden en er dus geen NAVO-vlag op zetten. Maar we moeten wel direct even gaan nadenken over hoe nu verder. Het begin van een militaire operatie is moeilijk... maar makkelijk in vergelijking met de beëindiging... en met name het politieke vervolg. Het doel moet uiteraard zijn een nieuw Libië... Uh, waar de Libische bevolking het recht op zelfbeschikking in kan uitoefenen... en er een ontwikkeling naar een andere, betere overheid in Libië zal zijn. Klip. Dat is wat de jonge opstandelingen willen. Uh, maar het zal nog een hele tour zijn om dat te bereiken. We hebben net begrepen dat er F-16 zijn geland af van, van Nederland in Sicilië. Zijn die klaar al om ook deel te nemen aan, aan de no-fly-zone... Waarschijnlijk na uh, bevoorrading, misschien na enige technische uh, ingrepen. Maar het is mooi dat Nederland hier zijn solidariteit betoogt uh, met de rest van de landen die hier aan deelnemen. We lopen niet voorop, dat is duidelijk. Nee, maar daar is hier ook geen behoefte aan. Het is heel mooi in dit geval dat Frankrijk het initiatief heeft genomen. Is het ook niet zo? Ik zat daar vandaag aan te denken. Frankrijk echt het voortouw. Tegelijkertijd Frankrijk het minst afhankelijk van olie... want echt het land van de kernenergie. Frankrijk kan het zich ook permitteren misschien? Dat zou ik niet willen zeggen. Frankrijk zoekt natuurlijk naar een rol... maar in dit geval heeft men, denk ik, een verstandige keus gemaakt... Um, het is goed dat de Verenigde Staten hier niet het initiatief hebben genomen. Uh, maar het wel ondersteunen, uh, dat is ja, voor de politieke inkleuring van het geheel een verstandige opstelling van president Obama. Mohamed uh, Katal. je hoort veel vanuit Libië, deze actie is te laat gekomen. Ja, één slachtoffer is te veel, dat staan duizenden uh, ja, dat is één. En uh, uh, hadden ze het maar eerder, een paar weken terug, uh, mo moeten doen. Dan, toen zaten de opstandelingen, het volk, uh, en Raslanouf, dat is uh, 150 kilometer ver van Sert, van de, de, de, de, de, de stad van Gaddafi. En dat bespaard, dat zou heel veel tijd en moeite besparen. Maar ja. Kan je ook niet zeggen, Kokolijn, Ik was eigenlijk toch nog verbaasd met de, door de re, relatieve snelheid van de Vr Veiligheidsraad om tot zo'n unaniem oordeel te komen. Bedoel, is de actie te laat? Um, nou, men heeft terecht gezegd. Dit had eigenlijk uh, twee weken eerder ook al moeten gebeuren. En dan was misschien zelfs een no-fly-zone al genoeg geweest. En nu heeft men, omdat men nog twee weken langer heeft gewacht... heeft men die resolutie verder moeten aankleden. En is die zo krachtig geworden? Want als je werkelijk gaat lezen in de resolutie... wat die allemaal mogelijk maakt, dan, uh, dan gaat het heel, heel, heel ver. Was je verbaasd um, door die, door die uh, uitgebreide verklaring... Nou ja, goed, men heeft zichzelf dus in, in, in die hoek gedreven. Dus moest men met deze krachtige verklaring komen. Want dit, men had bijna, het was bijna te laat geweest. Men had dus paardenmiddelen ook nodig, eventueel, eh, om, om, om Gaddafi te stoppen. En het is tot op vandaag eigenlijk goed afgelopen. Want gisteravond zei Gaddafi nog, ik ga gehakt maken van Benghazi. En dat is hem gewoon niet gelukt. Hij heeft een preemptieve aanval, heeft hij beoogd. Heeft hij zeker ook proberen uit te voeren. Dat is... Uh, hoewel we nog niet helemaal weten hoe Benghazi eruit ziet. Tenminste, ik niet. Uh, dat is hem niet gelukt. Benghazi is niet gevallen en dat heeft niet kunnen waarmaken. Ik was wel verrast, inderdaad, dat uh, het dan, dan nu, nu gebeurd is. Tegelijkertijd lees je toch ook in uh, uh, ja, bijvoorbeeld de Britse en de Amerikaanse pers lees je verwondering over het feit dat uh, deze resolutie, hoe laat die ook is. In een ander opzicht is die misschien te vroeg, omdat het plan uh, voor wat hierna moet gebeuren... Met wie moet je omgaan? Ja, de Libische Nationale Raad is een alternatief. Maar wat wordt het Libië na Gaddafi? En dan dreigt dus een, een hele moeilijke toekomst voor het land. En wat dat, zou deze actie eh, misschien zelfs wel weer eens te vroeg geweest kunnen zijn? Nog zo verder over hoe verder dadelijk met Libië. Maar uh, Ko, hoe ver denk je dat de troepen, de geallieerden, noem ik ze maar even, uh, Gaddafi, Gaddafi gaan terugdrijven? Uh, zelf terugdrijven staat eigenlijk niet eens in de resolutie. Ja. Er staat alleen maar uh, beschermen burgerbevolking. Maar goed, um, uh, Obama heeft gisteravond zijn eigen uitleg gegeven aan die resolutie. En dat is, je moet je terugtrekken uit al die steden. Ja, als dat het doel is, dan betekent het dat je mag terugdrijven tot aan Tripoli. En dat de veldtocht die al begonnen was een maand geleden, dat die weer hervat kan worden. Um, en dat, uh, maar toch ook de strekking van de resolutie is... jullie Libiërs moeten het zelf doen. We zullen jullie wel helpen. We kunnen op alle mogelijke manieren helpen. Misschien met wapenleveranties. Joris Voorhoeven heeft heel terecht gezegd... geen foreign occupation force, geen buitenlandse bezettingsmacht. Maar dat neemt niet weg. Er liggen ook schepen voor de kust met mariniers... en hit-and-run acties van uh, uh, eenlingen of kleine groepjes special forces. Uh, dat kan allemaal wel. Bert ja. Hendricks, uh, ik zag je knikken ook. Ja, nou ja, Obama werd al genoemd door Komen. En ook Sarkozy die heeft nog eens gezegd van. de acties die de Libiërs hebben ondernomen tegen de burgerbevolking van de laatste weken moeten teruggedraaid worden. En uh, dat betekent dus dat men. Uh, door zal gaan met de, de Libiërs te steunen op alle mogelijke manieren. En uh, ja, dat kan vele vormen aannemen. En men zal ook proberen om uh, te zorgen dat Gaddafi zijn project niet kan doorvoeren. Waar het er nu een beetje op lijkt. Want vandaag werd ontzettend veel melding gemaakt van hevige gevechten in Misrata. Uh, en het leek erop, omdat hij met Misrata, dat is een stad in het westen. Uh, dat, uh, dat hij die met alle geweld terug wil hebben. En ook Zintan, richting van de Tunesische grens in een bergachtig gebied. Uh, dat, dat hij, uh, dat men Gaddafi, uh, of men verdenkt van de, Gaddafi dus, van dat hij die sneden terug wil hebben. Omdat hij eventueel dan een soort tweedeling van het land zou kunnen brengen... Dat men hem met, met, met rust zou laten in het, uh, in het westelijke gedeelte. Maar ik denk niet dat dat acceptabel is, nog voor uh, de meeste Libiërs, uh, nog voor uh, de Fransen, de Engelsen en de Amerikanen. Ik vraag het aan, de, aan de enige Libiërs die. Hier aan tafel zit, Mohamed. Okay, ik wil eerst een kleine opmerking zeggen over uh, vragen die herhaaldelijk gesteld wordt. Uh, wat gaat Libië worden na uh, deze opstand? Deze vraag ja. is gesteld voor de Tunesische revolutie. Al-Qaeda, weet ik veel, stammen. Nu zien we Tunesië, gaat recht in democratie. Deze vraag is al gesteld voor de Egyptische revolutie. Broederschap, gevaarlijk voor Israël. Nu zien we ook democratisch of recht in democratie. Dezelfde kan je ook. Uh, zien, voor, zien voor Libië. Wat is de, de, de, de Overgangsraad? Het zijn gewoon uh, voormalige ministers en functionarissen van Gaddafi. En het Libische volk is gewoon een volk. Kijk, nee, we gaan niet nu van, van wat we zeker zien: een volk wordt afgeslacht, naar wat we, ja, denken in de toekomst misschien kan, kan gebeuren. Maar goed, ik hoor altijd uh, over Libië uh, dat die stammenfactor daar heel anders dan in Tunesië, heel anders dan in Egypte, een veel grotere rol speelt. Grote rol niet, want Gaddafi heeft de. De politieke structuur, de politieke rol van, van de stammen... allang kapot gemaakt. Blijft wel de sociale, maatschappelijke aspect van, van stammen in Libië. De grote steden, ja, alle steden, de structuur van, van de staat van Libië... is niet gebaseerd op stammen. Gewoon een burgerstaat. Nou, gaan ze daar niet op terugvallen, Bert Hendricks, als het heel nijpend wordt... Op dat stamverband? Dat zal hij zeker proberen. Maar dat, in feite is dat teruggebracht tot zijn eigen stam. En een paar eh, eh, bevriende stammen. En hij heeft dus eh, een van de grootste stammen. Daar zijn allerlei. Eh, de Warfalla. Dan hoor je verhalen dat eh, mensen van. als het ware zijn gekidnapt. om te zorgen dat eh, men niet, eh, zich niet aansluit. Bij de, verder bij, bij de rebellie. Maar in het algemeen eh, geldt, denk ik, de opmerking. Eh, natuurlijk is er veel onzekerheid over wat de toekomst van Libië zou zijn. als Gaddafi er is, omdat hij alle instituties heeft vernietigd. Alleen veel slechter... Dat het op dit moment met Libië is, voor het Libische volk kan het niet worden. En uh, als uh, dat uh, niet zo was, uh, dan had men waarschijnlijk deze uh, grootse operatie ook nooit uh, aangevangen. Uh, wat betreft de steun hè, voor, die, voor de rebellen. Want het is natuurlijk niet niks hè, dat, dat de VN onder het, uh, het uh, artikel waar men geweld mag gebruiken, besluit om in te grijpen in, in, in een gewapend conflict in één land. Dus... Maar toch even, waarom wordt er inderdaad altijd die uitzondering gemaakt? ...maakt voor Libië van... De stammen. Dat hoorde je niet of het niet of in Het is een zeer ingewikkelde problematiek die niet in twee minuten is uit te leggen. Maar kijk, die stammenstructuur dat is een aspect. Maar Libië is lang niet meer te reduceren tot een stam. En dat is ook een soort discours, een soort betoog, wat door de zoon van Gaddafi naar voren is gebracht. Denk erom, Sefal Islam, als jullie dat doen, dan krijgen we een tribale burger. Dan krijgen we Somalië en dan krijgen we. de stammen zijn eigenlijk wat de islamitische broederschap was voor Egypte ja, de ultieme ja, dreiging. Ja, de, de vogelverschrikker van Gaddafi. Mohammed, Kappen. de vogelverschrikker van Gaddafi. Dat vind ik een erg mooie omschrijving. Ja. Uh, meneer Voorhoeven, uh, durft u een toekomstscenario te schetsen voor, voor Libië? Uh, nee, dan denk ik aan verschillende scenario's. Het meest hoopvolle is uh, dat uh, binnen het veiligheidsapparaat... en het regime van Gaddafi... Uh, nu mensen gaan overlopen, uh, de andere kant kiezen dan wel een einde aan het regime Gaddafi maken. Omdat zij beseffen dat zij anders met hem ten onder gaan. Uh, en ook voor het internationale strafhof uh, terecht kunnen komen te staan. Uh, tweede mogelijkheid is dat Gaddafi het een tijdje uithoudt. Uh, en dat er een soort feitelijke verdeling tussen oost en west gaat plaatsvinden... waarbij we niet weten hoe dat uiteindelijk afloopt. Maar ik denk dat uh, Gaddafi's... Uh, lange termijn toekomst nog maar heel kwart is. Een uh, derde mogelijkheid is uh, dat in het begin... Uh, het verzet de bovenhand krijgt met het vertrek van Gaddafi... maar dat deze hervorming, deze revolutie, wordt gekaapt... door mensen die zeggen democraten te zijn... maar het uiteindelijk niet blijken te zijn. Dat is helaas in veel landen gebeurd. En dat betekent, na het begin van deze uh, militaire actie... Uh, zijn de landen die daarmee zijn begonnen... en wij ook als Europeanen en Noord-Amerikanen... toch wel gehouden eraan aan bij te dragen dat Libië zich op een positieve manier ontwikkelt... dat we helpen, dat we stimuleren... dat dat land zich inderdaad in een democratische richting gaat bewegen. Hoe moeilijk dat ook zal zijn... maar dat is een hele andere staat en cultuur dan de onze. Meneer Voorhoeven, tot zover dank. Ik vraag als laatste nog even aan Mohamed uh, Katal. U bent Libisch activist. Wat voor rol ziet u zelf in dat nieuwe Libië zonder Gaddafi? Uh, allereerst mijn best doen voor, mij, voor mijn land... Media en zeker lobbyen voor erkenning voor de overgangsraad. Uh, mijn uh, eerlijke uh, kwestie bekendmaken en uh, klaarstaan voor uh, uh, elke hulp. Goed, ik, ik hoop dat het ver mag komen. Bertus Hendricks, Joris Voorboeven, Kokolijn en Mohamed Katal. Het was een uur lang Libië en ik dank jullie allen voor jullie toelichtingen. Graag gedaan. De Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare. Informeer the agency that radiation levels exceeding legal limits... ...have been detected in milk produced in the Fukushima area... ...and in certain vegetables in Ibaraki. Ga kraanvogels vouwen op scholen en biedt dit aan aan de Japanse ambassade... ...als een symbool dat wij Japan steunen. It is hoped that power will be restored at unit 2 today... Which will then act as a hub for restoring power to Unit 1. And another strong aftershock has rattled the nerves there, as the death toll from last week's quake and tsunami uh, now rises. Well, today's aftershock, we understand, was a magnitude 5.9. Its epicenter, 60 miles south of Fukushima. Um, heute Nachmittag, kurz nach drei, is Knut, the weltbekannteste Tier in the Landschaft. Verstorben. Ja, mich had een freundin angerufen, ja. Gans gezegd dat Knut zei tot en ik kon het niet glauben. Ik kon het absoluut niet glauben, weil ik ihn voor einige dagen nog gesehen heb. Uver eine Todesursache kunnen we op het moment nur spekulieren. Egypte dan. Ruim vijf weken na het vertrek van president Mubarak, gingen de Egyptenaren vandaag naar de stembus. Ze konden stemmen over een aantal grondwetswijzigingen die vrije verkiezingen mogelijk moeten maken eind deze zomer. In de nieuwe grondwet staat onder meer dat er meerdere kandidaten kunnen zijn voor het presidentschap. Maar lang niet alle Egyptenaren zijn daar blij mee. Pokeren binnenkort gewoon in het buurthuis. En ook andere vormen van gokken op internet worden legaal. Nu spelen heel veel mensen spelen op internet poker. Uh, daar uh, krijgt de staat nul uh, euro van. En straks hebben we er allemaal wat aan. Want er gaat geld naar de sport, er gaat geld naar goede doelen. Dus niet alleen de staat, het gaat ook om andere dingen. Ja, dat was het pingeltje van uh, eigenlijk nieuwsoverzicht, het tweede nieuwsoverzicht. Dat had u moeten horen. Maar het was ook nog heel druk in de rest van de wereld buiten Libië. Wij zijn er morgen weer met John Jansen van Gala. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.